11 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een werkend gezin krijgt een gemiddeld belastingvoordeel van 800 euro per jaar. Dat blijkt uit de hoofdlijnen van het coalitieakkoord. Die heeft de NOS in bezit. Het kabinet gaat volgend jaar een lastenverlichting doorvoeren... die ook doorgaat als de oppositiepartijen uiteindelijk geen steun geven aan een belastingherziening. Er komt een belastingvoordeel voor alle werkenden van honderden euro's per jaar. En ook een verhoging van het belastingvoordeel voor mensen met kinderen en een laag inkomen. Coalitiepartijen VVD en PvdA denken dat ze voldoende steun van de oppositie krijgen voor de voorgenomen belastinghervorming. De coalitie vertrouwt op de steun van het CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. De partijen die afgelopen avond om zeven uur bij financiën langskwamen. De oppositie wil dat het kabinet nu eerst een brief naar de Tweede Kamer stuurt en dat er dan een debat volgt. kwart van de politiemensen vindt dat de dienstverlening aan burgers is verslechterd sinds de komst van de nationale politie. Agenten vinden dat ze minder zichtbaar en beschikbaar zijn door de reorganisatie. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Politiebond. In nieuwsuur zei de voorzitter van de Nederlandse Politiebond dat het contact met de burger verloren dreigt te gaan. Er komt voorlopig toch geen standaardmaat voor handbagage in vliegtuigen. Luchtvaartorganisatie IATA wilde dat, maar er was te veel verzet tegen, vooral in Noord-Amerika. De voorgestelde standaardafmeting was aanzienlijk kleiner dan de koffermaten die nu bij de meeste maatschappijen zijn toegestaan. Het weer, het regent. Het wordt een graad of 10. Morgen schijnt vanaf ochtend de zon geregeld. Vooral in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het RMS-journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. The song that we sing, Saint Michelle for Shirley Way I recall that you were made in the woods where I right. Ja, nou, klonk dat of klonk dat niet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dit hoor je alleen maar bij ZFM. En dan nou, op dit tijdstip. Het kan niet mis eigenlijk, hè. Nee het, gaat, nee, het gaat gewoon niet mis. Volgende nummer draag ik graag op aan uh, Mama Blues. En uh, ja, Mama Blues. Ik hoef verder niks te zeggen, met het duif. <laughs> Komt-ie. En die was speciaal even voor uh, Anita Duif En er komt een dag, ik hoop het echt, er komt een dag. En dan komt ze hier de studio binnen met een Hammond Ore onder de arm. En dan, uh, ja, dan wordt het toch een, een, een show weggegeven. Ik heb haar nog niet zo ver. Ik moet het haar nog vragen, maar ik zal hem zo. Nee heb je. En <laughs> nee kun je ook krijgen, natuurlijk. Oké. Okay. Nou, goed, ik heb een, een verzoek. En uh, er was iemand die vroeg een, een nummer aan van uh, de Rolling Stones. En die zeggen. Uh, Rolling Stones, die hebben die ook een, een, een ballad gemaakt of zo? Ach, een heleboel. Luister maar. Ik, uh, ik weet niet wat jullie horen, maar uh, ik hoor een heleboel gallen. Ja, daar is hij. Angel. When will those clouds all disappear? Angel, angel, where well, will it lay? Natuurlijk zit een ballot en uh, als je een top 100 zou bijvoorbeeld draait top 100 alle tijden, dan staat hij er ook zeer zeker in. Het nummer wat, uh, wat ik uh, nu klaar heb staan, dat staat er niet in, en daar gaan we wel een kleine verandering aan brengen. Dat is een, uh, een duo, namelijk een eenmalig duo. Dat is namelijk Lita Ford en Ozzy Osbourne. If I close my eyes forever. Nou, Ozzy, nou ja, ik jongen. I'm it get Close my eyes Grave. If I close my eyes forever. Can help to the storm. Josbourne en Lita Ford, if I close my eyes forever. En je zal me nog wel vaker tegenkomen. Maar uh, ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Wat moet ik er eigenlijk over vertellen? Ja, de Nacht van de Bruisende Rock. Uh, ik, uh, ik, ik weet niet wat ik er eigenlijk over moet vertellen. Oh, het wordt natuurlijk alweer een uitzending met uh, heel veel rock. Hoeveel? Heel veel rock. Ja, <laughs> dan kun je wel weer vergeven op in natuurlijk. En dan zijn er natuurlijk uh, de rockballets. Maar ook... Uh, de live tracks van de wat stevige nummers. Judas Priest, uh, niet al te stevig natuurlijk. En we zijn lokaal radiostation. En natuurlijk, uh, de blues komt ook voorbij. Daarom hoop ik nog steeds dat iemand met een hemmet orgel onder de arm binnenkomt. Ja, nou, maar goed, ik zie dat weer niet gebeuren. Hè? Maar goed, we gaan weer verder uh, met uh, Whitesnake. En zoals ik eerder zei, Whitesnake is de band van David Coverdale. En David Coverdale... Uh, heeft bij die Purple gespeeld net als uh, sommige anderen. En een uh, hele goede gitarist bij Whitesnake was natuurlijk Adje van den Berg. Weer bekend van Vandenberg. Oh mijn god, wat een informatie weer. Ja, ja, die goed Old David Coverdale, hij doet het nog steeds. En uh, ik geloof dat hij alweer met een tool bezig is, dacht ik. ja mm -hmm. Nou, ik kan uh, zeggen, uh, de verzoekjes die uh, vliegen mij om de oren. En ik kan je vertellen, als het harenslag was geweest, had ik een vet belegde boterham. Maar ja, <laughs> ik kan, uh, ik kan, uh, ja, ik kan uh, al die verzoekjes die kan ik, uh, helaas niet draaien. En mail ze alsjeblieft naar zandvoortbruist.gmail.com voor de, voor de komende nachtuitzending. En uh, dan, kan ik, dan kan ik het rustig aandoen. Anders wordt het een hele rommelige uitzending. En dat kan natuurlijk niet. Ik heb uh, in ieder geval wel een verzoekje klaarstaan. En dat is weer over die Nederlandse band uit Den Haag. The Golden Earring. Hoop me nou. my Trying to remember and trying to forget that my life isn't here without you Sigh in a heart Close your eyes now little girl Cause tomorrow Hasn't Ja jongens, in twee uurtjes tijd. Al die muziek en proppen. Dat kan niet, dat gaat niet, dat gaat niet. Dat was gewoon een rockbellers medley dan, hè? Kennen jullie deze damesband nog? Oud. Met het nummer Alone. En uh, Charles Duif, zeer gewaardeerde collega en vriend. Jij bent er ook weer. zag zachtjes, hè? Alone. Je luistert naar ZFM, de Rock Ballads. Van 10 tot 12. Nog eventjes te gaan, jongens. Even de tandjes op elkaar. Even wakker blijven en dan komt het helemaal goed. Soms wens je wel eens dat je de tijd stil kon zetten, denk ik dan. Ja, dan doen we dat toch. Bad English. Time stood stil. golden Daarom stoet stil van Bad English. En uh, je zou zeggen, wat zijn die nummers kort verhaald? Ja, nou ja, natuurlijk. Uh. Ja, ik krijg per nummer betaald, hè. <laughs> Was je grap, hè? Was je grap? Een hele slechte grap. <laughs> nou ja, goed. Ze vragen dus aan mij van uh, die Willem Bruis, wat is dat voor een gozer, hè? Want uh, vreemd accent en uh, vreemde eend in de bijt... en het wordt toch in En Hoe zit dat nou eigenlijk? En uh, wat is dat voor een gozer? Nou, daar hebben we het volgende op gevonden. Top, En dat is een nummer, dat draag ik al heel lang bij me. Ik denk net zo lang een was, die jongens. Ze komen trouwens binnenkort naar Nederland. Mocht jullie het nog niet weten. Maar goed. Ik, uh, ik zit even met de volgende. Het is... Uh, ja, je hoorde je je hem al natuurlijk. Uh, je hoorde mij iets zeggen over Judas Priest. Uh, de rockbellers van Judas Priest hebben die gasten dan een rockballet gemaakt. Hè? Wel meer dan eentje. En uh, dit is er eentje van. Before the dawn. Mooi of was het niet mooi. Judas Priest. Before the Down. In de nacht van de rock, Van de Bruisende rock... hoor je nog veel meer van dit soets. Pantera. Je noemt ze maar op en ze zijn er want Ze hebben allemaal een keertje een, uh, een ballet gemaakt. Een dagje van Ario Speedwagon. Deze gaat speciaal de kant van Charles Duif, want Die zit op de blaren, heb ik begrepen. Is met de febo of zo. Nou, sterkte man. Speedwagon En Keep on Loving You Ja, er moet natuurlijk wel iets van uh, Scorpions gedraaid worden En uh, uh, Charles Duif, uh, in verband met je vakantie Binnenkort, Mallorca Aan deze kant uh, Nee, aan deze, jouw kant op gewoon En je neemt maar een aapje voor me mee Kan ik, toch een, ik kan een heleboel hebben. Echt. Ik kan, ik kan een heleboel bitterballen op. En ik kan een, een heleboel stress kan ik verdragen. Maar als ik iets niet kan verdragen, dan is dat een, een cover van een, een verschrikkelijk goed nummer. Wat er gewoon eventjes ja, te grabbel wordt gegooid. Erg jammer. Dus we pakken eventjes een, een nieuwe. Wel van de Scorpions. Ik hoop dat die beter klinkt. Intussen stevenen wij af op de klok van 12 uur. Het is 7 minuten voor 12. Op nummers. En dan zit het er alweer op. Ja, nou goed, ik vind het ook jammer. Dan kijken we uit naar de Nacht van de Bruis en de Rock. Follow Listening to the wind of change. Bye. een man van de liander voor de deur staan. Die zegt, hey, uh, bruist. Bruist is wat minder, want uh, je loopt recht op 12 uur. En uh, ja, dat betekent dat je er een, een eind aan moet gaan breien, vriend. En als ze vriend tegen me zeggen, dan gaat het vaak geld kosten. <laughs> maar hij wil gelijk, uh, het zit er weer bijna op. Dus uh, ik start het laatste nummer in. En uh, ja, waar kunnen we nog beter mee sluiten dan uh, met dit nummer? Oh mijn god, wat gebeurt er, wat gebeurt er met hem? Meneer Leander, wacht u nou toch eens eventjes? Heel goed. Pak maar een bak koffie. bal alleen in de koelkast. Zo heb je kunnen luisteren naar... De rockballers van ZFM. Mijn naam is Willem Bruist. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Muziek, dat is belangrijk. We zo Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en blijf bruisen. In ieder geval alle luisteraars bedankt in Zandvoort. En niet alleen in Zandvoort, want ze zitten werkelijk overal. Ik heb ze in Duitsland. Zwitserland. San Francisco, geloof ik vanavond. Frisco. <lacht> Oké. Okay. Het was me weer een waar genoegen en ik vond het erg leuk om dit te doen. Twee uur is veel te kort, ik blijf erbij. Maar dat komt helemaal goed met uh, Nacht van de Bruisende Rock. Hou je Facebook in de gaten, want uh, er komt vast weer iets voorbij vliegen, denk ik. We dus zometeen wel te rusten. En voor degenen die aan het werk zijn, werk ze. En ik laat deze plaat rustig uitdraaien tot uh, het eind zijn. Allemaal uh, wel te rusten en uh, be goed...